Jobboot met het NOS Journaal. De Turkse ak heeft bij de parlementsverkiezingen een klinkende overwinning behaald. Het ziet eruit uit dat de partij van president Erdogan iets minder dan 50% van alle stemmen kreeg. Opiniepeilers hadden niet zo'n grote overwinning verwacht. Bij de verkiezingen in juni bleef de partij steek op 40% van de stemmen. De belangrijkste oppositiepartij in Turkije, CHP, komt uit op ruim een kwart van de stemmen. De nationalistische MHP en de Koerdische HDP hebben de kiesdrempel gehaald en komen in het parlement. In Almere heeft het grote, nooit afgebouwde kasteel langs de A6 dit weekend bijna 15.000 bezoekers getrokken. Het bouwwerk staat al jarenlang leeg. Door financiële problemen werd de bouw in 2002 stilgelegd en sindsdien is het een soort spookkasteel. Afgelopen week werd bekend dat er plannen zijn om er een themapark van te maken. Om daar bekendheid aan te geven stelden de initiatiefnemers het kasteel dit weekend open voor het publiek. Inwoners van Almere hadden er een wachttijd van soms meer dan anderhalf uur voor over om binnen te komen. Bondskanselier Merkel heeft de ruzie met premier Seehoven van Beieren en leider van zusterpartij CSU over het Duitse vluchtelingenbeleid voorlopig bijgelegd. De CSU in Beieren had de laatste tijd steeds meer kritiek op de manier waarop Merkel de vluchtelingencrisis in Duitsland aanpakt. Maar Merkel en Seehoven hebben na urenlang beraad afgesproken dat ze vasthouden aan het instellen van zogeheten transitzones voor asielzoekers. Volgens hen is dat de belangrijkste maatregel voor een betere grenscontrole. Coalitiepartner SPD vreest dat zo'n transitzone een gevangenenkamp wordt. De mist in Nederland breidt zich de komende uren uit. Het verkeer zal er vanavond en ook vannacht op steeds meer plaatsen last van krijgen, waarschuwt het KNMI. Ook tijdens de ochtendspit zal het verkeer hinder ondervinden van de mist. Op Schiphol vertrekken en landen morgen minder vliegtuigen, dat zegt een woordvoerder van de luchthaven. Het weer vanavond en vannacht dus in het hele land kans op zware misbanken. De temperatuur daalt naar 2 tot 7 graden. Morgen eerst bewolkt en later wat zon. Het blijft droog. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het n y s heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, Met nu. Peaceful Radio.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 City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 Oh, longs to rest from the troubles of this world, from my daily. Make me a butterfly So I can be renewed Make me, me a, a butterfly, butterfly. butterfly So I can dance and soar Make me a butterfly Transform me And give me hope for change Make me a butterfly